Goedemorgen, ik ben Dilke Dit is het nieuws van NOS op 3. Studentenorganisaties willen geld zien. Steeds meer studenten hebben last van depressiviteit, stress en studievertraging door de coronacrisis. Minister van Engelshoven zegt dat ze alles op alles zet om te voorkomen dat studenten stoppen of vertraging oplopen. Maar dat is niet genoeg, zegt studentenclub Iso. Die wil dat je bij studievertraging in de toekomst compensatie kan krijgen van het kabinet. Dat betekent niet dat je daar nu al recht op hebt, maar dat je weet dat als het nodig is, dat het er dan is. En daarbij moet je de mogelijkheid geven om alvast te beginnen aan een vervolgopleiding als bepaalde vakken of stages nog niet gehaald zijn. De vertraging onderstaat onder meer doordat er door corona een groot tekort is aan stageplekken. Het wordt verboden om rond te rijden met vuurwerk. Daardoor kan de politie het spul makkelijker in beslag nemen... als iemand naar België of Duitsland is gereden om zijn kofferbak vol te laden. Vuurwerk afsteken en verkopen is dit jaar al verboden. Hier is het nog onduidelijk hoe kerst eruit gaat zien... maar in Duitsland hebben ze een knoop doorgehakt. Ze mogen daar met maximaal tien personen aan de gebraden gans of de kartoffelsalaat zitten. Kinderen tot 14 jaar zijn daarbij niet meegerekend. De regels zijn tijdelijk. Na 1 januari mogen er weer minder mensen op bezoek komen. In Almere is een struikrover actief, letterlijk. De gemeente zette jonge plantjes neer in een paar perken, maar die werden gestolen. En een nieuwe lading planten verdween daarna ook, zegt deze bewoonster. We hadden hele mooie struiken. Er was een deel van dood gegaan. Ze zijn eruit gehaald afgelopen week en uh, nieuwe neergezet. En in de nacht van vrijdag op zaterdag uh, een deel weggehaald. En de rest is uh, ja, daarna weggehaald. gehaald, Gejat. Wat haar betreft zei de gemeente Almere hun gras in. Dat blijft tenminste negen. Het weer vanuit het zuiden steeds meer zon... maar het noorden blijft de hele dag grijs. Het is 8 tot 11 graden. ZFM, Verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Op de A10, de A10 West, richting de A10 Zuid... staat nog 4 kilometer file tussen Slotendijk en Slotervaart. De vertraging is 20 minuten. Dat komt door een ongeluk. De vertraging neemt weer af, want de weg is weer vrij. En tot zover de verkeersinformatie.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 We zijn er allemaal, we zijn er, we behalve er Tino. Ja, en die weet niet wat hij mist. Nee, nou, hij weet nooit wat hij mist. <laughs> nee, nee. nee, want we uh, de de worden de gefetteerd ja. op een, een stukje, uh, hoe noem je dat? Cheesecake? Wat is dat? Het is een taart Ja, ja dan, heb je, dan heb je een draaidag en dan heb je gewoon pech. Nou, die montsjoe <laughs> Mont is werkelijk, werkelijk van een, van een ongekende klasse. En er lacht nog een klein stukje vriendelijk naar je geheel. Ja, we hebben twee uur, hè? We zijn ja, hier voor twaalf uur. Nou, ja, het is uh, net vijf over tien. We hebben al een stuk Monchou taart naar binnen geschoten. Zeker. Palace ja. taart, wereldberoemd in Zandvoort. En het is ja, heel ook uh... Goedemorgen, mannen. Ja, goedemorgen. Goedemorgen. Ja. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. Goedemorgen. goedemorgen. De show en... Uh, Tino uh, is, er, uh, is er niet bij vandaag, want uh, Tino nee. moet uh, wat anders doen. Nee. Maar en, uh, we, we hebben reenselijk zijn zak aan het vullen, natuurlijk. Onzettend <laughs> ja, veel geld. Aan het jongens, jongens. En toen dacht ik van, nou, dan laat ik die radio maar even. Uh, nou, over uh, geld gesproken. Ja, ik begrijp zojuist van jou dat uh, uh, meneer uh, Elon Musk. Ja, Bezos dan, voorbij is gestreefd als uh, rijkste man op deze ja, ja. Oh, de bol. Is het ja. zo erg? Ja. ja, het is heel erg. Rrag. Rrag. Echt waar? Ja. Oh ja, natuurlijk. Ja. Hij, is ja. Dan, dan, uh, hij is rijker dan Bill. Mm -hmm. En hij heeft nu 127,9 miljard dollar. Ja, Nou ja, nou ja. eerste kan je ook weinig zeggen. Daar kan je weinig van zeggen. Weinig en weinig van zeggen. en uh, nou ja, hij heeft uh, zijn vermogen dit jaar met 100,3 miljard dollar zien stijgen. En is daarmee de snelste tijger op de miljonairs index van Bloomberg een ranglijst met 500 rijkste mensen lijkt doen. wel de top 40 jongens in januari stond hij ja. nog op uh, de 35 ste plek ja maar moet wel in ieder ja, geval uh... zeggen dat, dat, wat zou hij nou met het geld allemaal doen, joh? Uh, raketjes afschieten in de ruimte, denk ik. Ja. Doet hij regelmatig, ja. dus ja. En wat er in zit, is geloof ik ook een Tesla zelf... Uh, hebben ze al uh, richting de ruimte geschoten. Dus, ja, ja, hebben ze gedaan. Dus ja. richting Mars, geloof ik. Het het vroeger nog, waar ligt het? Ik zeg ja. in de Tesla. Ja. Hé, <laughs> ja. Ja. Hey, maar dat is toch wat met die bode, ja. ja, ik heb het gelezen. En wat, uh, gehoorst... wat een amateur zich heeft. Ja. Jonge, jonge, jonge, jonge. Ja, het is jonge. Uh, jammer en je ziet het... Uh, we hebben het gezien bij andere partijen... ook. Ja, is lekker, want het, het heeft zichzelf weer op. Ja, dus je gaat nou ja. er weer snel ja. vanaf. Geert, <laughs> ja. Geert, uh, Geert is blij. Dan <laughs> kan de champagne openen. Dus. Ja, dat denk ik hey, ook. Ja. Ik heb er ook nog eens een keer daarover uh, gesproken. Heb ik nog wel eens een spotprintje gezien. Met, uh, met uh, Baudet en Wilders op uh, de bank. En uh, dan zat uh, Wilders die zat helemaal rechts en Bouwde zat daar nog verder naar rechts en toen zei uh, Wilders joh schuif eens even op weet je dus zo'n zo'n zo'n karikatuur was ja, dat ja. het is, het is onbegrijpelijk maar ja het is dat wist iedereen al van mee. Ja. aan een narcist van het allerzuiverste water ja, ja daar is hij heel goed in de, is... Dan, het is geen domme gast maar je wordt ja, je bent misschien wel zo intelligent dat je over de schutting flikkert en uh, dan maar even nog terugkomen op die Teslas ja, ja. In uh, Amerika is er een brandende accucellen na een ongeval met een Tesla model 3... in de Verenigde Staten honderden meters... van de ongevalsplek weggeslingerd. Ze vlogen door een slaapkamerraam <laughs> uh, uh, in het ene huis... en landden in het andere huis op iemands schoot. Holy cow. Dat is wat. Ja. En dan, Lijkt en me ook je, geen prietje. Dan denk je, nou heb ik een leuk autootje gekocht. En dan... Ja. Uh, <laughs> Ja, hij is wel gecrashed, hè. Ja, nee. en dan als, maar die accu's die zijn niet meer uh, te blussen hè? Nee, als uh, er echt een fik uitbreekt in zo'n ding, dan dompelt de brand weer hem in een 20 voet container gevuld met water. En dan moet hij dan minstens twee dagen in oh, en, blijven. En, en, dan, daarna eruit, dan en daarna kan hij eruit halen. En dan, weer, dan zou het als het goed is. Uh, kan weer gebruiken. Alle, <laughs> alle brandjes geblust moeten zijn. Dat <laughs> is zeggen. wel leuk voor je fiets ook. Ja, ja, ik, <laughs> zo. Er is zo'n ding ja. achterop. Ik begin daar gewoon niet aan. Nee, nee, nee. Nou, ja, nou ja, ik heb, ik heb dan een e-bike. <laughs> Nog, nog iets, uh, ik hoorde het net op het nieuws, maar uh, je, je bent niet uh, zeker als je je tuin uh, in Almere aan het uh, doen bent. Want er schijnt een struikrover actief te zijn een in de stedenwijk. Ja, ja, ja. ja. Een in, in, in de letterlijke zin van het woord. Van ja, het woord okay. Wat dat betreft, uh, Waar is de nieuwe aanplant in de Almeerse stedenwijk uh, gebleven? Is het, is het verhaal. En uh, op een aantal perken nabij het, uh, het uh, Den Bosplein zijn daar uh, wat, uh, wat planten verdwenen. Dus, uh, oh, ja. dus er schijnt een struikrover actief te zijn. Dus uh, ja, kijk. Nou ja, we ik hoop niet dat ze het hier in Zandvoort gaan importeren. Want is, je, is, daar ben je lekker mee. Het is toevallig toch niet... Uh, de, wat, wat, wat. Uh, De minister van Financiën, ja, die struikt erover. <hijks> je zou bijna... Oh, uh, ik, ik, ik zou niet zeggen... Wopke. Wopke. Ik zag die Wiebes ook er, uh, oh, die ja, ja, over... Ja, dat over dus, over. is... Uh, Oh, oh, oh die Dat is een struikrover. Gestoffeerde de veldmuis. De ja, en, <laughs> ja, ja. Ja. Ze zijn alles vergeten, ze kunnen zich niet meer herinneren. Nee, nee, oh, was nee. Dat nee. Echt zo slecht, en, oh. Ja, dat is net een veldmuisje. Ja. <laughs> maar die, ja neus, veldmuis, die, ja. die neus van hem die wordt ook met een ja. minuut een stuk langer. Hè? Ja, dat, dat is net Pinocchio. Ja. Wat dat ja. er gaat er. Oh, juist, dus heel ja. erg, heel erg. Laat <laughs> ja, nou, we maar even een plaatje draaien, jongens. Ja, want, laat ik maar even een uh, goed uh, plannen, Geer. Want ik anders heb een vonden... hele fijne, leuke, oude uh, rakker Sol. liggen. Sol. En uh, ja, die kennen we nog wel, denk ik, als je niet te jong bent. <laughs> Hier is Bob. Bob zelf. Bob. Bob. Bob Helvold. Kom, Bob. It seems like yesterday. But it was long ago.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 wordt uh, zwaar nog uh, emotioneel ook uh, met het horen van dit nummer eerder gezegd. Meen je dat... Ja, ja, echt. Ik, ik vind, het, uh, ja. vind het toch best wel een heel bijzonder nummer van uh, Bob Sieger. Dus... Ja, ja, begint hij te Jan. Ja, bijna wel. Het, uh, het komt even <laughs> janken... binnen in ieder geval, maar goed. Jankend zit hij achter de knoppen. <laughs> <laughs> ja, maar ook uh, Maar goed, uh, de gevoelsmens komt even wat uh, naar boven, die mensen. Dus uh, dat, dat, dat ben ik ook, Het dus maakt het uh, niet zoveel uit, denk ik, op deze dinsdagmorgen. Dinsdagmorgen, ja. ja. En het is de... hoeveel is het vandaag? De 24 e van de... Ja, we kunnen weer de overweg over. En het, is, het wordt hartstikke lekker weer vandaag. Ja. En morgen. En zaterdag, zaterdag volgens mij bijzonder lekker. Oké, okay. Het zonnetje en... Uh... Ja, als het nog niet gaat vriezen, jongens. Want dan gaat de gemeente weer met een zoutkarpad op. Ja, terwijl van... het droog weer is. Dus... Ja. Ze uh, moeten ergens uh... heen met het Ze hadden al iets over de gladheid uh, al wat uh, gezegd. Maar ik denk, als ik dat vergelijk met uh, de gladheidsbestrijding... Binnen de gemeente politiek verstand dat is ook zoiets op glad ijs begeven. Dat lijkt me niet heel erg. Uh, nee, ik was helemaal geschokt twee weken terug toen ik ja. zag dat uh, werkelijk op niets af bij 10 graden boven nul hadden ze het hele fietspad in de <laughs> Kamerling-Onnenstraat gepekeld. <laughs> uh, Echt waar? Ja. Ik denk, nou, misschien hebben ze een nieuwe kart die ze moeten uitproberen of zo. Ik heb Ja, Echt, ja. ja weer zijn dikke ja. man. Ja. En hebben ze het maar over milieu? En het is zo slecht. Uh, ja, het is, zo uh, het pekel? is dat milieu? zo slecht? Ja, het is bijzonder slecht. Maar ook voor mijn auto natuurlijk. Ja, maar ook ja. voor het milieu, hè, Frank? Ook voor het milieu. Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, ik zal je even vertellen, want ik heb hier natuurlijk uh, het, het, het weer voor mijn neus. Als je weg wil uh, dit uh, weekend, uh, mm -hmm. dan doe je het goed. Want uh, vrijdag en zaterdag is prachtig weer. Uh, wordt... Uh, uh, 0 mm regen, frank, Kijk, Ja, dat dus, uh, is mooi. En 0 mm en dat is eigenlijk voor de hele week. Maar er is uh, geen nachtvorst, althans deze week tot en met vrijdag. Ja, te dat, ze, toch? Dat, zeggen, dat zeggen ze hier niet. Ach, ja. dat is, Want Dat, dat betekent, betekent dat ik vrijdag gewoon even met het fortje naar uh, zomertijd Hilversum kan. Ja, ja, jij zit bij zomertijd elke ja. vrijdagmorgen. Ja? Middag. Ja. middag. Ja. Van 4 tot, 4 tot 7. 4 tot 7, ja. dames en heren. Als ja. je, je gewoon zomertijd. Zom, programma zomertijd en dan uh, daar ben jij zijtkik, hè? Ja. Ik zei het nog kik. Ik zei het nog kik. kik. Ik zei het kik, ik zei het kik. Ik zei het toch kik. Ja, ja en uh, nou ja, dat is natuurlijk wel. Uh... Hebben we nog uh, leuke ja ja, ja ja ja. Want uh, ik wil even aan jullie wat uh, vragen. Nou weten we allemaal in de Verenigde Staten dat uh, de baas van het land en uh, over een tijdje moet hij wegwezen. Die heeft een hele grote mond, maar er is uh, in Amerika nog iemand met een hele grote mond. En die verdient er ook nog behoorlijk wat uh, geld aan. En de dame heet Samantha Ramsdale. En die krijgt heel uh, bizarre verzoekjes. Maar ze heeft uh, echt de grootste mond ter wereld. Uh, de 30 jaar medisch vertegenwoordiger uit Stamford, Connecticut. Pronkt er maar al te graag mee op TikTok. En verdient er dus zo'n 12.000 euro per video... voor haar 877.000 volgers. Dus, oh, die Alleen omdat ja. ze een grote mond heeft. Alleen omdat ze een grote mond heeft. Maar laten we ook zien wat ze daarmee kan allemaal. Of Dat uh, moet je aan haar vragen, ja, ja, Frank. Nee. Nee. Ja, misschien is er beeldmateriaal... Ja, dan onbekend. moet je naar nou TikTok gaan zitten. Dus oh, TikTok. Uh, ja, TikTok. <laughs> Over TikTok gesproken. Ja. Wat, uh. Dit was het verhaal. Ja. Wat zeg je? Was, dit was jouw verhaal. Dat was mijn verhaal. Dan gooi ja. Even ja. Uh, ik even een kleur. dat was goed. Ik mag een lekker ja, een naar naar TikTok. naar, uh, naar uh, ja, Hamzaag ja, ja. in Onze kippenboer uit, uh, ah. uit uh, Rotterdam. Ja. Die, uh, Wie is dat? Ja, ik heb uh, iets die, van meegekregen. Die mee garagist, Die was bij Bo uitgenodigd. Wel een mooi event. Ja. Op een gegeven moment, uh, ik ben geen voetbalwetenschapper, uh, maar ja. ik geloof in 2000 of zo, hebben de Fransen gevoetbald in de Kuip. Ja. En daar is een aantal Fransen geweest dat heeft wat kippen losgelaten toen. <lacht> yes. En die populatie is uitgegroeid tot 150 kippen. Ja. En die scharrelden daar om dat, uh, in dat wijkje die ah. rondom die Kuip. Ja. En die garagehouder, meneer Hamza, ja. die uh, verzorgde soort van. En verzorgde die kippetjes door ze af en toe wat te voeren en zo. Dus... Ja. Ja, en die heeft ze van mij mee van meegemaakt. Dus de, de Hamza is zeg maar de kippenvader even. Ja. Als die smorgens naar zijn werk komt, naar de garage, lopen ze achter hem aan. <lacht> in geval, was, de kippenvanger uh, van Rotterdam ja, ja, eigenlijk. Bij mensen bij de Rotterdamse gemeente, die vonden het nu al welletjes. Dus uh, de kippen moesten geruimd worden. Oh, en daar kwam is... bij TV Rijnmond uh, Hamza <lacht> in het beeld. Ja. En die uh, was daar een beetje verontwaardigd over, zo niet verontrust. Hm. Want ook zijn kinderen kwamen af en toe naar de garage... om even te kijken hoe het met de kippen was gesteld. En hij had ook gratis eitjes natuurlijk elke ja, dag. Tuurlijk. Ja, tuurlijk. Van de kippetjes. <laughs> ja, en die kippen, die, uh, ja, buiten het feit dat ze... Die kunnen uh, er uh, ook niks aan doen natuurlijk. Dat, dat ja. ze wat uh, poepen hier en daar. Dat ja. Uh, ja, zorgde toch wel voor de nodige levendigheid ja. in de buurt. Rondom de Kuip. Ja. Maar het is nu einde verhaal. Maar die Hamza, die... Uh, is niet voor één gehad te vangen. Nee. Dus die heeft gewoon gezegd: uh, wat kost een kippetje? Vijf euro. Dus ik uh, denk dat ik hem weer een paar loslaat met een leuk haantje erbij. Dus dan komt dat vanzelf weer, weer goed. Ja. <lacht> dus, en uh, Tokken, TikTok, uh, wat zei die? Ja, <tie> ja, Kokkele kok of Kokkele ja. ja. Maar, maar uh, over ja. Fransen gesproken: je weet dat de Fransen gedrag hebben. Want dat staat ook in een beeld. Ja, het, uh, de haantjes worden ze genoemd. Le, als het leuk Le geld ja, ja, jongen. Nou, okay. dat heel, heel leuk, het is wel heel erg makkelijk. We lopen al tegen het eind van het jaar aan. En, ja. uh, ik weet al wat de verkeersboetes in 2021 gaan worden. Oh, vertel. Weet je wat het kost als je onnodig geluid maakt? Frank, dat doen wij je. Uh, Boetes. Geef, geef, geef eens wat aan. Doen we elke dinsdag? Als je onnodig geluid maakt? Wat wij hier elke dinsdag doen. Ja. Denk ik. Nou, dat kan wij. Ledenkoppen ook. 92 euro die per boete. Nee, Frank, 400 euro. Dat is geen geld. Dat is geen geld. Is geen... En dan komt en dan... nu net een agenda ja. bovenlopen. Afslaan, af, afslaan zonder richting aanwijzer. Nou, dat kom je de hele dag tegen. Gewoon 100 euro. 100 euro. Zo. Ja. En terecht. Nou, nou, is het inderdaad... Uh, Hoe zit het met de handuitsteken? Als... Handuitsteken. Gehandicapte uh, parkeerplek onnodig bezetten. 400, 400 euro. Ja. Nou, dat vind ik dan wel wat voor vind te zeggen. Vind ik ook. Ja. Vind ik ook wat voor Goed, te zeggen. Ja. Uh, geen voorrang verleden waar nodig. 250 ja. euro. En het telefoon vasthouden is ook 250 ja. euro. En, ja, maar eh, daar kun je dus nu mee betrapt worden door... De ja, de ja. Camera. De cameras ja. Ja, ja. Maar ja, je, je, De meeste auto's hebben... De meeste de moderne auto's hebben tegenwoordig CarPlay. En CarPlay is een, een, een, een, een, een ding van Apple... waarin je je hele... Uh, telefoon op je beeldscherm ziet. Oké. Okay. Heb uh, uh, jij dat in, uh, in je auto zitten toevallig? Dat, dat heb ik uh, toevallig in mijn auto zitten. Dat heb jij toevallig in je auto zitten. Dus en dan hoef wel? jij ook niet die 250 euro te betalen. Nee, natuurlijk niet. Nee. Ik heb uh, nooit dingen in mijn hand. Nee, maar ik vind het wel op... leuk als ze dan iemand aanhouden en die dan met zijn lippen beweegt uh, en dat de agent zegt uh, bent u aan het nasynchroniseren? Of wat dan ook. Nasynchroniseren? Nou, nou, <laughs> ja, dat doet ik dan niet in mijn auto. Ja. <laughs> Nee, maar jij ziet de mensen alleen gezeten in een voertuig. Uh... Vertel. Zie je inderdaad uh, converseren. Dat ja. zal dan met draadloos uh, zijn met iemand vanuit het dashboard. Maar wat me wel uh, bevreemd is. Uh, en het is goed, hè, laat het duidelijk zijn dat je daarvoor bekeurt wat ja. je, je, je telefoneren. Ja. Maar de moderne auto, of je wel of geen telefoon bij je hebt, mm -hmm. die biedt al voldoende afleiding in de vorm van een uh, computerscherm op je dashboard. Als je daarop gaat zitten tappen... dan heb je hetzelfde effect als wanneer je zit te bellen. En wanneer je zit te bellen... kijk je misschien nog een beetje op de weg. Ja, ja. Eigenlijk komt, maar vind ik gewoon... Het is, eigenaar eigenaar het is natuurlijk ja. ook niet... niet uh, jou, uh, dan gaan we het dadelijk ook even over hebben in de, bij de auto. <coughs> de verhalen, oh, ja, we he? krijgen straks de oh, autoverhalen oh, van Over, auto -verhalen over, de, van over, over telefoons uh, gesproken. Uh, er is ook een smartphone-app... die vertaalt kattengemaauw naar mensentaal. Weet, weet je dat ook? dat is oh, leuk. Dat, dat is handig. <laughs> daar is ook weer iemand opgekommageerd. Ja, of weer. <laughs> Ja, uh, die, die app is uh, gemaakt door Mewtalk. Mewtalk. En, yeah. <laughs> en is gemaakt door een voormalig Amazon softwaremaker... die ook sleutelde aan de slimme assistent Alexa. En dat ja. denk ik uh, eerder aan een prinses. Maar goed, uh, dat maakt niet uit. En hij is te downloaden voor iOS okay. en Android. Dus, is, uh, dus Als jij zegt bijvoorbeeld tegen... Uh, hey Malkie, hoe is het? Ik ben ook gepromoveerd. In ja, ja, de kattenkunde, of niet? <hijen> kattenkunde, <hijen> ja. ja. Hé hey, jongens, komen je nog eens op het strand? Ja, natuurlijk. Ja, vertel. Ja? Nou, daar heb ik een leuk liedje over. Oh, Akkoord. van de, de Beat Boys? Werd... Nee, helemaal niet. Ja, Boudewijn de Groot. Ja, ja, ja, jongens. Cultureel erfgoed. Wil... Cultureel erfgoed. En zing maar.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 Dan is er weer iets aan de hand, dan komt er een geweldig feest Zoals het nooit in is geweest, dan wordt het strandvuur opgestookt Waarop men lekker vosjes kookt en met transistors in de hand trekt heel de top weer naar het strand. De ene kom met flessen wijn, smaakt verdacht veel naar azijn De tweede kom met zijn vriendin, die pikt de derde dan weer in De vierde brengt een zak patat met onderin En daar vond gat, de inhoud licht verspreidt in zand van drie kwart kilometer stand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 aan de rand van Nederland. Amazon, een Mooi. Kant. Ja, ja, ja. Prachtig. <laughs> Cultureel erfgoed. Wachtige muziek, dames ik bedoel, heer, uh, hier bij ZFM. Het is bijna half elf. Uh, ja, als jullie zo direct gewoon nog even doorgaan... dan trek ik mij heel even terug. Want dan haal ik Hans Botman nog even bij. Want het is bijna half elf. Ach, jongens, het feest. Het ja, dus. Gaat over sport, hè? En ja. daar weet Hans alles van. Ja. Um, Heb je hem al? Eh, nog niet, nee. Maar ik denk, ik, jullie gaan eerst nog even wat ah, bespreken. Ja, dus, want we hebben we wel hem te nog, niet, uh... we hebben nog wel wat te, be ja? te bespreken. Nee, hè, ik vragen. zou zeggen, ga, ga je gang. Ja, ja zeker. Nou ja, maar... buiten bebouwde kom is vier kilometer te hard, 39 euro. Oh. oh ja, dus nog steeds ja. over die boetes. Maar ja. ik, uh, ja, nou, over <laughs> boetes. Want het klinkt natuurlijk allemaal als ver uh, taal. Ver taal dank. En, en terecht. Maar uh, ik ben zo benieuwd hoe het... Uh, met oudjaarsavond zal gaan. Nou, daar ben ik ook in. Want Wat nou, ja. ik dus niet begrijp, maar ik heb niet gestudeerd... Dus dat zal het zijn, dat ze gewoon niet ook... niet alleen voor het afsteken van vuurwerk... Hè, als je dat dan voor ogen staat... een boete uitdeelt, maar ook voor het bezit ervan. Legaal ja, of dat, illegaal. Dat is ook zo. Ja, maar dat moeten ze dan doen. Want ja, dat gaan ze ook doen. Je mag het ook, ook niet meer vervoeren. Nee, vervoeren, uh -huh. maar je mag het ook niet in bezit hebben dan? Nee, volgens mij niet. Want, want daar is uh, volgens mij... Uh, hebben de, de veiligheidshoofddom daar gisteravond onder andere over vergaderd. En ik weet niet of daar een ei over is gelegd inmiddels. Nou, er komt in ieder geval geen landelijk verbod op het op schieten. Oké. Okay. Dus dat kunnen we gewoon blijven doen. Ja. En... Uh... Nou ja, kijk, die jongens in het noorden en in het oosten... die uh, weten wel wat ze doen. Want het, uh, ja, dat denk ik ook, Met de ook, paplepel ja. ingegoten. Met de karbietlepel. Met ja, met de karbietlepel. Uh, maar ja. goed, ik zie dat hier alweer gebeuren... dat daar natuurlijk allerlei uh, onkundigen mee aan de slag gaan... Dus dan liggen de ziekenhuizen alsnog... Uh, nou, het is wel een sport hoor, dat Carbiet schiet. Ik, uh, ik heb het meegemaakt uh, op uh, Ameland, wat, uh, wat dat gaat. Uh, daar is het uh, gemeengoed. Uh, ja. Uh, ja, in het woorden van Ameland, het land uh, zeker. Okay. Kijk, kijk. Ja, er komt uh, nog iemand uh, langs van een technische dienst. Maar goed. Uh, maar uh, dat, uh, dat, uh, dat is echt met grote strandballen en uh, boeien... wordt er gewoon op zo'n uh, zo melkbussen ja. gezet. Maar deze uh, jongens, die weten wel wat ze doen. Want die ja. zeggen, die zetten die Carbiet uh, laag, die melkbussen... Ja. zodat dat die bal gewoon over de grond heen schiet en niet nee, okay. dat je dan nou, uh, want dan ik heb een soort standaard hè die melkbus. Weet jij hoe het werkt eigenlijk? Zo'n carbiet uh, ding. Nou je, ja. moet, je moet carbiet kopen. Ja en dan gooi je een, een sprinkel je water overheen. en dan ontstaat er gas. Ja. En dat wordt van achter de bus wordt dat uh, ontvlamd. Ja. Een... Maar je moet, je moet ook opletten dat je niet met je bakkers boven die, uh, boven die melkbus uh, staat. Nee, met zo'n ijzeren ding. Want het uh, ja, ja. Uh, leed is niet overzien als oh, dat nee, gebeurt. Nee, ja, en die het, verhalen ja. zijn bekend hoor. Maar heb, is, jij, heb, jij, heb jij die auto gezien waar ze een, een, een, een vuurwerkbom. Uh, ja. uh, nou, ja. niet normaal. Nee, daarom. Hmm, niet weet je, normaal. Ja. Ja. En het is, uh, Echt, het is gewoon uh, de IRA kappen ermee. Ja. Ja. Uh, over sport uh, gesproken, want het uh, kabietschieten is een, uh, misschien wel voor velen een sport op dag. Laten we hem er maar even bij betrekken. Want we hebben natuurlijk weer Sportweekend gehad. Hans Bodman, goeiemorgen. Goedemorgen. Goeiemorgen, goedemorgen. Goedemorgen, Hans. Ja, we hadden het wel een beetje over sport, hoorde ik. Ja, met het kabietschieten, Hans. Daar hadden we het over. Een soort kabietvoetbal wordt het van. Ja, ja. Met die ballen allemaal. Het was eigenlijk een, een vrij saai weekend, hè, zo zonder uh, Grand Prix. Hoezo? Maar, uh, ik, uh, ik moet zeggen dat Max Verstappen niet stil heeft gezeten. Hè. Misschien heb ik het gehoord. Nee. Ik heb ondertussen even een vliegtuig gekocht. Ja, ik en hoorde het vergeet, zoiets. Ja. <coughs> bij, de, bij onze vrienden op de zaterdagmiddag heb ik dat gehoord. Een derdehands uh, toestel, geloof ik. Ja, dat klopt, ja. Een Falcon 900EX. Een enorm uh, toestel, eigenlijk wel. We kunnen 18 personen mee. Goed, hè? Dus inderdaad, een, een derdehandsje. Hij was eerst uh, van een rijk uh, uh, iemand uit India. En de laatste eigenaar was uh, Richard, Richard Branson van Virgin. Mm. Daar heeft hij van gekocht. En, uh, nou ja, de, de prijs is niet helemaal bekend, maar het zal toch enkele tientallen miljoenen zijn. Ja. en uh, nou ja, Dat ding gaat 950 km per uur. Dat is bijna drie keer zo snel als uh, zijn, zijn racewagen. Ja. Kan, kan hij uh, heeft een bereik van 8300 km. Dus, uh, nou, daar komt er wel een eentje. Hij kan gewoon alle races toe uh, zonder... Uh, ja, misschien naar Straling moet hij wel een tussenstopje maken, ja. maar voor de rest kan hij gewoon overal heen, ja. Maar heeft ja. hij zelf zijn vliegpapieren, Hans? Nee, nee. Ik denk dat ze gewoon twee piloten inhuren en die daar vast. En die zorgen ook voor het onderhoud. Ja, nou, ja. Misschien leuk voor Koning Willy om een keer mee te vliegen ook. Ja, natuurlijk. We gaan ja, die kan vliegen, hè? Ja, die, ja, ja, die kan, ja, die kan ja. vliegen. Ja. Nou, is tijdens ja, vogel geweest. is natuurlijk uh, vrij vaak, met zijn privé -toestel. En uh, de laatste tijd was dat vaak met David Coulthard, die oud-coureur. Die heeft ook een eigen toestel. Nou ja, goed, die jongens, dat maakt helemaal niet zoveel uit. Ik bedoel, uh, uh, Max wordt op dit moment geschat op zo'n 65 miljoen euro. Daar komen, die, uh, komen de komende jaren natuurlijk veel meer bij, hè. Dat zit er dik in. Ja, het was al vier jaar geleden heeft Forbes al uh, voorspeld... dat hij de rijkste sportman ter wereld kon worden. Uh, uh, ja, zou kunnen, ja. Hebben we het over Verstappen dan? Ja, zo. Ja, Omdat ja, hij zo jong is. Dan moet hij nog wel een paar jaar doorrijden, hoor. Ja, dan moet wel een paar jaar doorrijden. Ja, ja. Er zitten met hondballers en basketballers ook uh, redelijk in die buurt, hè? Ja, precies. Um, uh, nou, goed, uh, iemand die dat ook weet, dat hij uh, wat geld heeft... is natuurlijk uh, zijn nieuwe vriendin, hè? Hebben jullie dat gehoord? Nee, nee. Uh, is er uh, ook nog story -news uit de paddock te melden ja, dan, Hans? Ongelooflijk, hand. ja, we moeten toch wat, is zonder de krantie? <laughs> ja, precies. Hij ja. heeft namelijk aangepakt met Kelly Piquet. Kelly Piquet, En van, ja. Nelson Piquet inderdaad. En ja. in Nederland Sylvia Tamsma. O, oh, ja. ja. Uh, dat is op zich wel grappig. Dus Hij, heeft, uh, hij krijgt een uh, schoonmoeder die van Nederlands afkomst is. Ja, die Kelly Piquet, dat is wel, ook wel uh, vrij opmerkelijk. Die, dat is de ex van Daniel Kvias. Huh. Ach. Dus eerst heeft macht die auto van hem afgepakt. Ik kan is ook in. die ja, dan krijg je meteen als bonus een, uh, nog een dochtertje bij, Penelop. Dat is een dochter van die Kelly en die, uh, en die Daniel Kiffy, Fiat. En die zal nu zo'n twee jaar oud zijn ongeveer. Ja, ja goed. de uh, de <laughs> Nelson Piquet. Dat is een, uh, een beroemde oud-koreur drievoudig Drievaard wereldkampioen. Ja. En, uh, en het, onder andere met Williams. Uh, Williams, wat nu eigenlijk helemaal niks meer is. Dat, dat was hij in die goede tijd bij Williams was je ook nog een wereldcomputer erbij en hij ging in 1988 uh, naar Lotus hm? dat was eigenlijk een foutje. Ik heb hem toen in die tijd, in, in het eind 80 heb ik hem nog een keer geïnterviewd uh, op uh, de Hungaro-ring. en dat was op zich wel uh, interessant want ja, in die tijd had je nog geen uh, PR-dames erbij en uh, uh, we hadden toen met hem afgesproken. We zouden uh, met een collega van de honderd Honderdsblad en we zouden uh, 20 minuten uh, een hooguit een half uurtje even met hem kunnen praten. Nou, dat, dat werd een uur, dat werd anderhalf uur. Het was heel gezellig, het was een heel leuk gesprek. Eigenlijk hebben wij daar een einde aan gemaakt, want wij, wij moesten nog werken. Dus wij, uh, wij zeiden van uh, Nelson: ja, hartstikke leuk allemaal, maar we gaan nu weg. Maar hij bromde het hele lotus helemaal af. En uh, nou ja, toen eindelijk ook met twee jaar gereden, uh, 88 en 89. Goed, uh, dat was uh, uh, uh, uh, onze Nelson. In Bahrein, waar we komen die ik gaan rijden, daar kan uh, Jos Verstappen geen uh, recordhouder, wereldkampioen, jongste wereldkampioen, ooit kan niet meer worden. Maar hij kan wel een nieuw record uh, gaan vestigen. Oh. De coureur met de meeste kilometers in Grand Prix. Want wie heeft het nu in handen? Inderdaad, zijn vader, Jos Verstappen. Oh. 21.552 kilometer gereden in Grand Prix. En George staat er nu op 21.278. Hm. Dus hij uh, moet 50 ronden meedoen uh, in uh, Bahrein. en dan uh, neemt hij dat record van zijn vader over. Het blijft dus in de familie die record. Ja het, blijft, ja, het blijft een beetje in de familie. Hè? Ja. Ja, ja. Maar goed, uh, ja, het, is, het is maar een klein, klein feitje, maar alle records die, die tellen mee hè, voor, voor Max, dat is ja. wel leuk. Is er nog ja. ook iets opmerkelijks uh, buiten de autosport uh, omgebeurd uh, Hans, voor zover jij dat weet? Jawel, nou tennis ja, ah. hebben we gehad, hè, die ATP finals, dat was natuurlijk wel aardig. Die uh, Wesley Koolhof, een uh, zoon van uh, die voetballer. Uh, Jurik Koolhof? Jurik Koolhof inderdaad. Ja. Die is trouwens overleden, hè, vorig jaar, ja. vorig jaar inderdaad. Uh, die uh, wonnen dubbel hè, de ATP finals met uh, Nikola Mekic, een kroaat. Ja. Dat was uh, heel knap hoor, uh, voor hun samen. Uh, ze wonnen daar ook nog 215.000 euro uh, mee. En uh, ja, het jammer is dat uh, die Mekdic, die Kroaat, die, die komt de aanvlak voor de, de finale speelde. Dat hij ermee stopte met die uh, Kolof. En dat heeft alles weer te maken met de Olympische Spelen die volgend jaar op het programma staan. Heeft. Uh, die Mekdic is echt een dubbelspeler, uh, eigenlijk zoals Kolof ook. Uh, maar voor de Spelen moet je dan met een andere Kroaat gaan spelen. Dus hij uh, heeft gekozen om met een, met een landgenoot verder te gaan. En dat zal Kolof ook doen, want die uh, gaat waarschijnlijk verder met die Rogger. Uh, ook een, uh, een dubbelaar is dat, geloof ik, ja. Een dubbelaar inderdaad, dus dat zal waarschijnlijk een duo worden voor de speler in Tokio. Uh -huh. uh, dus in dit enkel spel uh, won Medvedev hè, van uh, Team. Uh -huh. en, uh, nou die Medvedev Team dat is eigenlijk de, de, de nieuwe generatie in de tenniswereld op zich goed, want uh, ze besloegen uh, af en volgens uh, Nadal en Djokovic in de halve finale. En dat is alleen maar goed voor de tennis, dat je er ook een nieuwe naam in krijgt. Uh -huh. Dus uh, ja, dat is op zich, uh, op zich mooi. En zijn er nog iets uh, van opmerkelijke zaken waar we misschien naar moeten kijken deze week? Nou ja, uh, uh, nou ja komend weekend natuurlijk die uh, Grand Prix van Bahrein. Mm -hmm. uh, uh, het wordt een race, hè? dus uh, wel aardig met het licht en, en alles. Mm -hmm. uh, het is bij ons geloof ik tien over drie s middags en uh, daar is het tien over vijf. En dan heb je de week later weer in Bahrein. Dus de reis volgens mij nog later, een paar uur later, dus dat wordt echt mijn een nachtrace daar. Hm. Dus uh, nou ja, daar kijken we natuurlijk wel naar uit. En uh, uh, Ja, voor de rest uh, moet ik even een compliment maken voor de muziekkeus uh, bij jullie. Oh, dank je. Bob Sieger uh, en de Silver Bullet, uh, Bullet Bin, langskomen. En daar ben ik zelf ook een oorlog liefhebber van. Dus voor mij mag, mag het meer. Hij heeft nog een heel mooi nummer, The Ring. kun je het nog vinden, maar uh, ja, kijk maar wat je ermee... Nou Jaap, die vindt het wel trouwens. Over vinden gesproken, nog even terugkomend op uh, Nieuwe Vlam van uh, Max Verstappen. Mm -hmm. Kelly Ger hij heeft hier inmiddels wat beeldmateriaal ja. bijgehaald. Maar dat nou, is uh, geen rommel, hoor. Dat is geen rommel, dat doet hij goed. Nee, Hulde. Het is geen weggooien. Inderdaad. Nee, Het is een heel prachtig kind. Prachtige meid. Ja, prachtig, prachtig. Ja, en, en die dochter is natuurlijk net uit de luiers, dus hoeft je ook niet meer te doen. Dus... Nee. Ja, nou ja, <laughs> lekker, lekker. Ja, ja. Met zo'n bankrekening heb je daar ook een nanny voor, denk ik. Ja, dat zeg ik. Ja, en een derdehands vliegtuig in ieder geval. Dank Hans. Ik eh, graag gedaan, jongens. Helemaal top, jongen, en uh, maak er een hele fijne dag van. Ja, ik ga vanmiddag naar, uh, naar het Rijksmuseum, even naar die foto tentoonstelling van Ed van der Elske. Oké. Okay, nou. Ja, die wil ik graag zien, dus dat ga ik vanmiddag. Goed. Geniet ervan! Ik kom het toch wel weer rond. Denk. Geniet ervan! Goed Hans! Hoi, hoi, hoi. Hoi, hoi Dat was Hans. Hans Botman met de sport. Hier bij ZFM. Dames en heren, dan zouden we ook een stukje muziek krijgen? En dat en heb je? Jaap o heeft hem al openstaan! Ja, ik heb hem openstaan! En nou uh. ik nog? Ah! En zo zie je maar. De leukste muziek hier bij ZFM en uh, bij de kant show walshow Met Jaap. Frank en Ger. En... en Chicago. Oh ja, en Zing. Everybody needs a Was dat toch, Ger? Ja, dat klopt. Dat klopt geheel. Uh, en, en de band ja. uh, of de, de man uh, die daar uh, zijn stempel op wist te drukken... was Pieter Sotera. Ja, dat, nog klopt ook. En, ook, uh, uh, dat klopt ook. En volgens mij zingen ze allemaal niet meer. Nee, Zin ze zijn ermee gestopt. Allemaal, uh, en gestopt. Uh, ja, en over, ges, over stoppen gesproken. En dat is dan, ja, vind ik toch altijd uh, weer... Uh, een, een periode wat uh, afgesloten wordt... Uh, nieuws over Corrie van Gorp. Want uh, ah, zij is niet ja. meer onder ons. Ja, ja. Lieve, lieve vrouw. L ja. Zo kwam ze op, uh, bij mij ook ja, over. Ik heb haar een paar gaat. keer mogen ontmoeten. Ja? En, wat, wat, uh, wat zijn jouw herinneringen aan? Uh, ja, en niet zoveel. Uh, nee? uh, ik, ik, ik, ik, ik was plugger bij uh, CNR. En dan zat André van Duin. En via André van Duin kwam ik natuurlijk dat soort mensen wel tegen. Ja, ja, ja. En ik, met André heb ik wel heel veel... Uh, daar, daar heb ik wel veel meegemaakt. Ja. Frank ja. ook. Hm. Hij heeft nog teksten voor ons geschreven. Oh ja. Kadeldrager. Yeah. Ja. Was een... Dat Jan, Jan, ben je, ja, je ja. niet. Dat André, André van Daan... ja André was een verschrikkelijk uh, ja, aardige man. Of ja. nog steeds. Nog steeds, ja. En een uh, ongekende humor. Mm. Ongekend lachen. Toen, <laughs> Toen leefde Wimmy nog. ja Toen hadden we daar nou al die feesten bij hem thuis. Bij ja. André van Daan. Mm. En, uh, maar ja, ik had morgens om zeven uur... moest ik bij de KLM beginnen in de vroege mm. dienst. Mm. Ging door. En dan uh, door. Vier, uh, half vier s'morgens <laughs> zei ik... Ja, Drey, ik moet naar huis, want ik moet... Uh, die is ongezellig, wat ik heel leuk. <laughs> en er kwam dus uit de ochtendmist... wederom een cateringbedrijf aangereden. <laughs> met uh, frikotellen en ballen en, ja. en salades. Ja, ja het kon niet op. Dus uh, nou ja, dan ging ik om... Uh, Kwart over vier, uh, zeg maar, naar huis. Ja. kon je nog vol gas rijden. Geen <laughs> snelheidsbeperkingen. Ja. En dan lag ik echt uh, om tien voor vijf uh, in mijn mandje. Hmm. En dan nog uh, drie kwartier slapen. En dan moest ik er alweer uit. En dan was ik toch nog om zeven uur bij de KLM. Ja. Ik ging naadloos door een Ja, oh Ik, ik ja. sliep helemaal niet meer. Ach, normaal, he, door is. en dan weer, uh, ja. nou ja. En, maar we hebben zulke. Mooie ik heb pijn. hem een paar twee jaar geleden nog een keer ontmoet hmm. en toen hebben we opgenomen bij hem thuis en toen uh, voor een programma voor uh, RTV Noord-Holland hmm. en met Ron Brandsteder hmm. en toen uh -huh. uh, en het ging over de persoonlijke smaak van. Uh, uh, van de artiesten. En André was er één van. En wat hem dan uh, had uh, um, uh, geïnspireerd om uh, um, dingen te doen. En, en, uh, want hij heeft natuurlijk niet alleen grappige platen gemaakt. Maar ook serieuze ja, platen. Serieus uh, soms ook. En, uh, en toen had hij uh, in een voorgesprek gezegd. Van, uh, uh, Frank Sinatra is natuurlijk wel, uh, ja, dat is toch wel iemand die mij heel erg geraakt heeft. Dus we zitten in die opname. En Ron die vraagt van... De... En... Uh, Frank Sinatra heeft jou natuurlijk enorm geïnspireerd. Ja. Toen zei hij, kom je daar nou bij? Ja. Hij zei, ik heb helemaal niks met die man. Dat is van duidelijk. Dat Maar samen met uh, Corrie van Gorp uh, en uh, dan de type uh, mevrouw en meneer de bok. Ja, dat uh, dat uh, blijft uh, natuurlijk. Uh, ja. uh, en weet je wie ook overleden is? Nou? Uh, uh, Dominic Grant van Grant ja. Force. Ja, dat, dat is ook zo'n aardige gozer. Ja. Die was zo en die vader van Dominique Grant. Ja. Dat was toch Bruce? Bruce ja. Nee, nee van, dat is van, de, van Julie, Julie. Forsyth. Of van, van de, de andere kant, kant ja. was dat. Ja. Oh, dat Oké. Okay. Ja. Ja. Dat, ja. dat was een vriend van Elf. Die wij nog in Jaffron hebben ja. ontmoet. Ja, ja, ja. Hotel dat klopt. Parijs, ja. Ja. Ja, dat ja. klopt. Trappig, ja. En Julie en, en uh, hoe heet het? Dominique. die, uh, ja, die hebben, Vier jaar geleden zijn ze nog bij me thuis geweest. Hmm. Helemaal, uh, voor, Want Ik heb uh, nog een keer een commercial voor ze gemaakt. En een... Ik zou een klik gaan Hoorlijk, maken. Ik nog? Ja, je kan nog? Me nog herinneren. Ja. Vier jaar geleden, Gerrit. Ja, zoiets. Yeah. Ja. Ja. Ja. En uh, ja. Ja, zij ziet er natuurlijk altijd fantastisch uit. En, uh, nou, zijn zulke aardige mensen. Bijzonder charmante verschijning, ja. die dame. Ja. Ja, en, en, en, maar Dominic ook, een ja, goede kunstenaar. Die man ja. maakte beelden, ja. jongen. Dat was oh, niet ja. normaal. Ja. Dat zijn mooi. een van de weinige dingen die we dan niet kennen van Dominic. Nee, want het beeld Brent. van. Uh, van uh, uh, hoe heet het? Uh, uh, de ouders van. Uh, uh, Kom, hoe heet hij? Die zanger. Die zanger uit uh, Amsterdam. André. René Vroger. René oh. Dus zijn ja. ouders, die staan uh, in een beeld uh, in Amsterdam op, uh, een, bij een of andere gracht. En die heeft hij gemaakt. Hmm. Oh, dat ja, beeld. Oh, wat grappig. Ja, ja. Jeetje, nou, ja die man, man was echt uh, bijzonder getalenteerd. Mm -hmm. ja. En op een gegeven moment had hij een, een, een, een Jaguar E-type. En toen zei ik van. I don't uh, dare to ask you, but uh, may I drive? Uh, <laughs> hij, hij kreeg de sleutel. Ja, ja. In Rotterdam met 12 cilinder. Ken je dat? Ja, mooi. Ding ging van kiet, jongen. Icoon, ja. Bizar. Prachtig, ja. Ja. Dus ook een autoliefhebber geweest? Ja, een hele grote autoliefhebber, ja. Ja, ja, maar ja dat soort. Ze hebben wel. hier toch ook een hele lange tijd gewoond? Ja, in en? Vinkerveen. En, Vink... in, en in Loosdrecht. Mm -hmm. ja. Ze, ja. Volgens mij zijn ze ook heel erg ver-Nederlands op een gegeven moment ook. Ja, ze spraken ook wel een klein beetje Nederlands. En ja. uh, ze verstonden het in ieder geval een... Uh, grappig. Uh, ja, het is echt uh, ja, bijzonder. Zat er volgens mij ook een leeftijdsverschil tussen Judy en nee, Dominique? Nee, ja, volgens mij niet uh, nee? heel veel. Nee? Sorry, zij is 61. Hm. Ik denk dat ze mijn leeftijd is. Hm. 23. Ja, <laughs> nog drie. drie. En <laughs> nog wat. Ja, ja wij, wij blijven natuurlijk altijd grote oude jongens. Ja. Oude jongetjes. Oude. En ja. Ja, ik weet niet, uh, hebben we nog iets uh, opmerkelijks? Nou, dat zal ik je vertellen. Er is een, een, een nep John de Mol. Oh! Ja. Eerst, uh, want, uh, ja, nou, ja nou, die John de Mol ga maar eerst dit even vertellen. Want ja, ga maar door. door. Nou ja, die John de Mol, die uh, heeft uh, er is een gozer, die heeft een nep Instagram-account uh, aangemaakt. Hmm. En die doet zich voor als John de Mol. En die nodigt vrouwen voor, voor, een, voor een auditie. Voor een nieuw programma. Het is niet zo geloven. Als je nou contact gestoord bent. En je kan dat wel voor elkaar boksen. Op die manier. Hmm. Ja. ja. ja. Maar ja het idioot. lijkt me toch heel bijzonder. Kan ik je vertellen? Ja. Nou, over uh, John de Mol gesproken. Ik uh, heb op een gegeven moment uh, ben ik, uh, begonnen aan het uh, boek van Thomas Ross. Wat uh, na zoveel jaren weer is uitgegeven. En dat gaat over uh, beta. Beta is een virus. Daar had hij ooit nog eens een keer de, de, de Thrillerprijs mee, uh, mee gewonnen. In 1996 geloof ik zelfs het jaar dat dat boek uitgebracht wordt. En ik was net... Uh, ik heb net een passage gelezen... dat ze daar een soort uh, arena gevecht uh, hebben. Want dat is een uh, futuristische thriller. Hè? Dat, uh, een beetje in, uh, heeft ook te maken met het nu. En uh, daarin werden dus de twee gladiatoren voorgesteld. De een was Ivan Graanhoogst en de ander was John de Mol. Oh. Nou, <laughs> waar die en Thomas Ros het vandaan heeft gehaald, dat weet ik dus niet. Maar van, dat je vonden... je van Bob? Dat, dat weet ik niet. Oh. <laughs> Bob Ros. Nee, de nee, echte naam is uh, um, Hoogdoren. Dat is zijn echte naam. Oh ja. Nee, de Thomas Ros is, uh, is een pseudoniem. Maar uh, hij uh, schrijft uh, heel veel over eigenlijk wat complottheorieën wat weet ik allemaal wat. Dus, Zo, dus, nou, dat weet ik nog niet. Nou, ja, dan moet, je, dus dan moet je in niet. Wat zeg je? Dan kan hij nu zijn lol op in Nederland. Ja, ja maar dat heet? gaat uh, helemaal uh, goed. Maar zijn vader is ooit ook um, de grondlegger geweest uh, van wat nu de AIVD is uh, geweest. Ah, Oké. Okay. Okay. Hé hey, jongens, weet ja. je wat je moet gaan kijken als je Netflix hebt? Ja, de, ja want dan kunnen we meteen ook even tijd, de je moet, tijd... Je moet, je moet de documentaire serie van Donald Trump bekijken. Dan zie je... Is het wat zo gewoon, in? Ja, dat heb oh, je die, gezien, ja. Heb je gezien? Ja, ja, ja. ja die man is echt... Wat, en, en het, ja. Dat denk je, dit kan niet waar zijn. Nee, dat, Want hij is nee. natuurlijk al jarenlang bezig om uh, uh, president te worden. Ja. En hij heeft zich al een keer teruggetrokken. Toen ja. was hij een stuk jonger. Wie? Um, Trump. Trump. ja. Ja, ja. En, uh, ja, dat was Biden ook natuurlijk, maar... Uh, Bi maar Biden is... is ja, Trump, Trump is natuurlijk een gekke deur. Ja, maar die is nooit uh, politicus geweest. Nee. Biden wel, ja. ja, nee. ja dat nee, is dat natuurlijk wel een redelijk verschil. Ja. Een, de manier waarop Trump er, zich erin gedauwd heeft, is natuurlijk ook wel. Uh, ja. Maar ja, ik denk ook als uh, uh, over andere even gesproken, als hij uh, zijn best zou doen, dan kan hij zomaar uh, uh, de premier worden. Weet je wel, iedereen zou op die gaan stemmen. Ja, ja daar dat, dat zit wat in. Dus dat is ja. een beetje wat Trump natuurlijk ook gedaan ja, heeft. Ja. Ja. Dus want laatste, uh, trouwens, het laatste nieuws, dus een beetje weer even serieus. Uh, is dat het uh, uh, departement wat de transitie moet regelen, uh, nu heeft uh, gezegd, gaat maar regelen. Want. Die Emily Murphy van uh, dat departement heeft uh, gezegd... van, uh, de, er komt nu geld vrij, dus Biden kan uh, nu aan de slag. Dat, uh, en hij heeft nu okay. toegegeven dat Biden gewonnen heeft. He? Nee, nog niet. Dat heeft hij nog niet gedaan. Ja, een soort van. Maar dit is eigenlijk al een veeg teken. Dus dat, ja. Uh, ja. maar goed. Ja. Nou ja, en dan Jod Johan de ja. Ja. politiek. Die wilde het politiek in. Ach. Ik vind het zo'n ja. intelligente, leuke jongen. <laughs> Zo eh, eh, eh, die, die bij dat nieuwsbericht uh, staat... Uh, doet wel het een en ander vermoeden. Ja. Ik geloof dat hij al die stembriefjes aan het weggooien is. Nou, en als hij oh, dat in Amerika uh, doet, dan... Uh, dan is maar die goos is Rijk, hè? Wie? Ja, hè? Jammer van Flemings. de autohandel ja. is die uh, gevuld geraakt. Wat, waarvan? Met, met autohandel. Meen je dat? Ja, ja dat is een hele slimme gozer. Ja. Ja. Maar hij doet zich heel dom voor. En dat, dat, daar kan hij heel, dat doet hij heel goed. hè? Hm. He? toch? Ja, hij, is, hij is ook een van uh, de mensen die het Oranje uh, Huis uh, en Warmhart uh, toedraagt. deze ja, ja, dat is mooi. De feestpartij ja. wilde wil ik geen meedoen met de verkiezingen. Ja, <laughs> ja, ja, ook ja, wat ja dat ja, er gaat, kan het, uh, het, uh, kan het uh, volgend jaar inderdaad wel een feestje worden, denk ik. Als, uh, als alles zo gaat zoals het. Maar we moeten het uh, niet over het weer en ook niet over die buikgriep hebben. Dat, dat is altijd een uh, stelregel ja, geweest. Dus. Ja, maar dat, uh, dat, maar dat mag ook niet. Mag maar uh, ja, en er komt okay. een aantal uh, nieuwe omroepen wellicht bij. Ja, had ik ook iets over gelezen. De zwarte omroep. Uh, ja, zwart. omroep zwart. Als, je nou, ja. als je nou wil dat uh, iedereen uh, recht tegenover gaat staan... dan moet je dat doen. Ja. Ja, ik, ja, ik weet ook niet ja, dat dat verstandig ja. is. Dus maar goed, dus als, je, uh, als je niet uh, wil integreren en je wil gewoon alles apart houden... dan ja. moet je dat doen. Exact, maar goed, dat, dat, dat is niet precies ik, wat je daarmee bereikt. Ja, precies. Maar ongehoord Nederland, ON... Mm. Zitten, geloof ik noem maar iets van uh, meer dan... Ja, als... Nog geen vijfduizend leden zijn ze verwijderd... Ja. van uh, ook een grote kans om uh, omroep te worden. Ja. Dat hadden ze uh, voor elkaar. Maar ik had begrepen dat, uh, er, uh, weer, dat ze weer gezakt uh, zijn. Oh. Dus ze moeten weer even aan de bak om dat uh, voor elkaar te krijgen. Dus... Okay. Het is toch allemaal wat. Hè? Ja. Je, ja. Maar dat... dat uh, uh, hoe heet die? Uh, die, die Arnold um... Kaskens. Uh... Nee, die, die omroep ja. met... Uh, goh, hoe heet dat ook weer? Is, wat voor is... omroep? Nou, ook zo'n zo beginnende omroep met... Poont. Poont. Oké. En die, het gasten, gekast, die gasten, van Poont... Nee, die andere, die, die, die baan... Dominique, Dominique, Dominique Wezen. Wezen. Die verdiende geld, jongen. Ja. Tonnen. Ja. Ja. En dan liet hij zich uitbetalen als presentator. Ja. Mm -hmm. En dan liet hij zich uitbetalen als voorzitter. Ja. En dan kreeg hij gewoon twee salarissen. En dan had hij gewoon drie, vier ton per, uh, per jaar. Maar ja. is dat een commerciële club? Nee, ze zit gewoon in het bestel. Dat betalen wij met zit gewoon in het bestel. Ja, ja. Dat vermoeden had ik toen je ja. daar een melding van maakte. Net, dat, dat, maar, maar goed, dat is, dat is zo kenmerkend voor het rondstrooien van geld. Door rond ja, daarover. maar dat is, dat heel, die hele omroep, ja. jongen, dat moet toch een keer op de schop? Exact. Dat ja. moeten ze dus gewoon eens een keer... Dat gaat helemaal nergens en, over. En, en daarom krijg je dit soort uh, alternatieve ideeën, alternatieve omroepen. Ja. Omdat ze het uh, bestaande omroepbestel laten, laten verouderen, verwaarlozen... helemaal vermolmd natuurlijk... Dus, eens, ja. De verzuiling lijkt wel weer teruggekomen. Uh, als, als je ziet dat SBS het ongeveer met 200, 250 man ja. doet. Hm. Ja. Hele zender. Dat werkt ook bij de NCV. Zoveel. Of bij de KRO? Hoe uh, ja, is het mogelijk? En dan alles bij elkaar. Ja. Dat zijn, het zijn natuurlijk allemaal banen. Ja. Dat begrijp ik ja, nee, wel. Uh, maar de, maar je, moet, je moet toch eens een keer gaan denken aan afbouwen. En aan, ja. uh, eens. Weet je wel, wij zitten hier met z'n vieren. Ja. ja. Nou. En wat, wat verdienen wij eraan? Helemaal niets, G. Helemaal nee. niets. Vrijwilligers, ja, Vrijwilligers. Dit, is, Vrijwilligers, ja, die, ja, dit ja. doen we gewoon pro-deo ja, ja. in, uh, in dat uh, verband. Ik ben als al jaren... je kick-out van kick-out Zwarte Piet bent, krijg je ook subsidie van de overheid. Ja. En dus, wij, niet. Dus, nee, wij niet. Nee, wij niet. Dus wij moeten daar hard aan gaan werken. Ja, ik ben pro-deo. Ja, heb je even. <laughs> ik, <laughs> ik, ik ben pro-deo en antipasta. <laughs> antipasta. Nou, uh, we kunnen we nu langs hem om... Ja, We doen nog één plaat. Ja, wacht even. Zet hem open. Hoe lang duurt hij? Jongens, niet overgaan. Hup, kom. Okay, nou. Wie zijn dit? Weet ik veel. Ja, je, je, je zet maar wat op. Uh. Ja, ja, natuurlijk. Het is, uh... Wat is dit? Ik weet het niet. Ik heb altijd de kandelaar in de hand. Nee. We in Taking me places I ain't never been, but now you're getting comfortable, ain't doing those things you did no more. You're slowly making me pay for things your money should be handling, and now you have to use my car. car. Drive it all day and don't fill up the tank, and you have the art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 So you do, do, do. Can you pay my bills? Can you pay my telepon bills? Can you pay my automobile? you a with do. a I don't think you do, do, do, do. So you do, do, do. Now you've been maxing on my car Pay me back credit, find me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 Still leave me. Why well, had a, I found another? I bought when times get hard. Need someone to, to help me out. Instead of a scrub like you, who don't know what a man's about. Can you pay the bills? Can you pay my cell phone yeah. bills? Can you pay my rent and my bills? If you think do, I don't think you do. So. You